8 hond in de pot. Ach, vergat dat de Flywheel chairt en Flywheel. Ach nee, meester Flywheel is nog niet op de rechtbank. Nee, hij is er wel. Maar hij kan er elk moment terug zijn, hoor. I ja, ja, zal ik hem zeggen. Goed, tot ziens. Oh, goedemorgen, meneer Flywheel. Uh, dat was mevrouw Carrington. En maar weer klagen, mag ik aannemen? Ja, ze is niet tevreden over de manier waarop u haar alimentatie heeft oh. verhandeld. Haar man betaalt er nog steeds ja, geen cent. Ze, ze, ze wilde toch een proces over wanbetaling? Nou, ze krijgt nog steeds geen cent, dus wat ze over? Huh? Trouwens, waar is die dikkop van me, hè? Huh? Mijn assistent, Ravelli. In uw privékantoor. Hij ligt op uw bureau te slapen. Oh, ligt weer eens op mijn bureau te slapen, hè. Nou, daar gaan we ook een te maken. Ik zal dat bureau verkopen. Ravelli! Ravelli! Riep u, baas. Kijk eens wie we daar ah. hebben, zeg. We, weet je dat ik je bijna niet herkende met een schoon overhemd aan, hè? Luister maar, Ravelli. Ik, ik geloof dat het zelf wel mooi genoeg geweest is, hè. Vandaag is maandag, morgen is dinsdag, overmorgen woensdag. Dus is precies een halve week die jij op mijn bureau ligt te verslapen. Het spijt me, baas. Ja, ik zou ook liever thuis slapen, maar dat gaat niet. Waarom niet? Ik heb thuis geen bureau. Nou, en of je nog een baan hebt, daar ben ik ook niet zeker van, hoor. Ik heb de hele morgen in de rechtszaal zitten wachten... tot je eindelijk eens een keer op zou komen draven met die scheidingspapieren... in de zaak Carrington. Waarom ben je niet verschenen? Ach, ik vond die papieren er niet zo belangrijk uitzien. Mijn gerechtelijk dossier en jij vond het er niet zo belangrijk uitzien. Nou, ze waren bijzonder belangrijk. Ik had er notabene mijn lunch in verpakt. Oké, okay, baas, haal ik wel even een nieuwe lunch voor je. Wat dacht u van een overheerlijk broodje oorlog? In de sociale kringen waarin ik mij begeef, noemen we zoiets een broodje halfom, Ravelli. Oké, okay, baas, haal ik de ene helft vandaag en krijgt u de andere helft morgen. Ja, en vraagt u meteen in de winkel uh, wat ze voor jouw hoofd bieden als broodje ei. Huh? Weet je, Ravelli, het zou voor jou zo... ...kleine moeite zijn om mij een ongelofelijke dienst te Zeg maar wat ik voor u kan doen, baas. Ik zou willen dat je uit jezelf dit bureau verliet... ...zodat ik je er niet uit hoef te schoppen. En Miss Dimpel, wilt u dan meteen een bordje op de deur hangen? Jongen gezocht? Hoeft niet, Miss Dimpel. Dat bordje heb ik vanmorgen zelf al opgehangen. Ik ga hier namelijk weg. Jij gaat ons verlaten. Ravelli, schud me de hand. Ik wil dat jij de eerste bent... ...die me daarmee feliciteert. Miss Dimpel, ik ben op mijn privékantoor. Roep me zodra de heer Avelli verdwenen is. Komt voor elkaar, meneer Flywheel. Ik vind het persoonlijk heel erg jammer te horen dat u gaat, meneer Avelli. Hebt u mij horen gaan dan? Want gek, want ik ben er nog steeds, hoor. Miss Dimpel, heeft u mijn hoed misschien ergens gezien? Uw hoed? Maar die heeft u op uw hoofd. Nou, laat dan maar. Zoek ik er een andere keer nog wel eens naar. Maar een jongen. Uh, nee, dan moet je bij de heer Flywheel zijn. Ogenblikje ja. Dat is toevallig mijn bordje dat daar op die deur hangt. Ik zoek een jongen voor me te werken. Hé, hey, Knul, wil jij een baan? Ja, licht, hij, hey. Waarom denk je dat ik anders hier binnenkom? Oké, okay, je bent aangenomen. Ga aan je werk. Ah, hey, rustig. hè. Uh, wat moet ik doen? Op de eerste plaats noem je mij voortaan baas. En ten tweede ga je naar buiten en je zoekt een baantje voor mij. Een baantje zoeken voor jou? Ben je wel lekker, meester. Waarom zoek je zelf geen werk? Beetje meer respect voor je baas graag, ja? Oké. Okay. Toen ik zo oud was als jij, was ik heel wat bij de hand te horen. En toen ik jouw leeftijd had, was ik niet eens zo oud als jij. Hey. Ja, toevallig. En toen ik jouw lengte had, was ik ook nog een stukje kleiner. Heb jij eigenlijk wel een schoolopleiding gehad? Ja, natuurlijk heb ik een schoolopleiding gehad. Oh ja? Dan ken je misschien mijn broertje Tony wel. Die is ook naar school geweest. Oh ja? En in welke klas zat hij dan? In elke klas. Hij is concierge. Eh. Ja, hè? Moet ik even lachen, comedian? Baas, hè? En eh, nou, we moeten het nog even over geld hebben. Als jij een baantje voor me vindt, betaal ik je de helft van het salaris. De helft van het salaris? Nou, dat klinkt niet gek, hè? Je vindt het wel leuk klinken, hè? Eh. Oké, okay, zeg ik het nog eens. Maar dit keer geef ik toch maar een kwart van het salaris. Ja, hé, hé, beste even. Ik begrijp het goed, hè. Als ik voor jou een baantje vind, dan betaal jij mij in ieder geval een kwart van je salaris? Dat is mijn voorstel. Maar wat voor werk zou je dat willen doen? Maakt me niet uit, als jij het maar leuk vindt. Wat ik leuk vind? Ja, maar jij gaat toch werk doen? Ik? Waarvoor denk je dat ik jou een kwart van het loon betaal? Ja, hallo, Hij hey, was hier je wel voor Heb je dan helemaal geen ambitie? Wil je later nog een echte baas worden, net als ik? Ik zou me rot schamen. Oké, okay, jongen, dan ben je met deze ontslagen. Daar is de deur. Ja, precies, drankhuis! En als ik die dicht zwaait, dan klinkt dat zo. Hey, baas. Ben je er nou nog steeds? Ik dacht dat jij... Uh... Ik heb nog geen nieuwe baan gevonden, baas. Oh, waarom probeer je het niet bij die bank, zeg? Een paar huizen verder. Die zoeken een nieuwe kassier. Ze hebben net gisteren een nieuwe kassier aangenomen. Ja, ja, en daar zoeken ze nou naar. Samen met de politie. Ja. Weet je, kassier op een bank, dat is helemaal geen gek baantje hoor. En wat zal dat helemaal betalen? 25 dollar per week? 25 dollar per week voor een kassier? Nou, als ik jou was, bood ik ze 50 dollar per week. Oh ja, en als je dat dan toch werkt, hè, wissel voor mij dan even dit briefje van 9 dollar. Je begint te malen, baas, er staan helemaal geen briefjes van 9. Oh nee, het is toevallig een heel obligé briefje hoor, van het gasbedrijf. Hier staat het. kijk maar, 9 dollar. Of ze komen het gas afsnijden. Nou, laat me zitten, baas. Ik denk dat ik gewoon probeer hem zelf een nieuw baantje te vinden. Geef me de krant maar eens. Kijk eens aan. Weet je wat hier staat, baas? Dan je, hoe kan je nou zo een baantje vinden? Je kijkt onder de rubriek verloren voorwerpen. Dat is toch prima? Iemand heeft misschien een baan verloren. En dan lees ik dat. En dan ga ik zoeken. En belachelijk, jongen. Geef je die krant. Hier. Oh, kijk eens. Gevraagd waakhond. Dat lijkt me nou wat voor jou, zeg, hè? Na korte inwerkperiode moet je toch in, in, in staat zijn alles te doen wat een hond kan? Ja, baas, dat bandje neem ik. Ja, maar, momentje, wat even, heb wacht even. wie Lieve hemel, zeg. Hier staat iets over een, een hond die duizend dollar waard is. Duizend dollar? Dat kan toch niet, baas? Hoe kan een hond daar zoveel geld op sparen? Ja, stil nou even, stil nou even, dat is ook interessant, zeg. Verloren mijn kleine, bruine Pekinees. Daar heeft de politie mijn broer nog eens voor gearresteerd. Gearresteerd? Voor wat? Hij rolde die portefeuilles op een dag. Een ras echte Pekinees. <lacht> er schuisterend Flywheel. Ja, die is hier. Hoor momentje. Meneer Flywheel, ik heb hier iemand die even met u wil praten. Ja, mis Dimpel, u ziet toch dat ik de krant aan het lezen ben. Zegt die meneer dat hij even moet wachten. Oh. Waar was ik? Oh ja. Verloren mijn kleine, bruine Pekinees luisterend naar de naam Fou Fou. Schrijf het even op, wil je, hè? Fou Fou. Terug te bezorgen bij mevrouw Dalloway. 87 Braakstraat. Beloning 500 dollar. Meneer Flywill, ik heb hier nog steeds die man aan de telefoon. Wacht Wachten laat, stiekem laten wachten. Ravelli, heb je dat gehoord? 500 dollar meneer, beloning? Meneer Flywill, die meneer aan de telefoon begint ongeduldig te worden. Hij zegt dat hij dringend een advocaat nodig heeft. Een advocaat? Hang dan gelijk maar op, zeg. Vanaf vandaag zijn we hondenmeppers. Advocatenkantoor Flywheel Schuister en Flywheel? Ja, jij ja, ken u wel. U bent de kleermaker van hieronder. Ja, ja, dat spijt me als u last heeft van het geblaf. Maar ja, als meneer Flywheel in zijn kantoor honden wil houden, is dat zijn zaak, lijkt me zo. Oh. Oh, als u met hem wil praten, dan roep ik hem even hoor. Meneer met Meneer Flywheel. Ja, meneer Kool. De kleermaker van die honden wil even met u praten. Ja, dan moet hij even wachten, hoor. Want die honden waren er eerst. Dus die gaan voor. Nou, ik zal hem even zeggen dat hij nog niet aan de beurt is. Ik heb het gek zeg. hij heeft opgehangen. Ja, ver-excuseer, ik ben de kleermaker van hieronder en... en... En geeft u dat het recht om zonder kloppen hier zomaar binnen te vallen? Ik heb geklopt. Ik heb al drie keer geklopt. Nou, ik heb het al eens maar twee keer gehoord, hoor. Ik zou dus maar naar buiten gaan als ik u was en voor de zekerheid nog een keertje kloppen. Meneer Vleivier, ik ben dat hondengeblaf meer dan zat. Ja, maar dacht u van mij, zeg. Waar kom ik me daarover bij u beklagen? Nee, natuurlijk niet, maar u heeft ook niks te klagen. Niks te klagen? En die laatste broek dan, die u voor me gemaakt hebt? Aan de hele gulp geen enkele knoop. Maar meneer Flywheel, dat was een broek met een rits. Ja, ja, dat weet, dat weet u. Het is dat dat dat Dimpel na een poosje door had hoe, hoe zo'n ding werkt. Ja. Anders loop je toch maar mooi voor je, uh, joker. Ja, maar, maar luister nou toch ja, laat, laten we ons dan niet opwinden. Laten we onze zaak in harmonie bespreken. Gaat u zitten. Mooi, hier, kijk eens, neem een sigaar. Oh, jammer dat die geknapt is. Ja, heel vriendelijk van u. Als u het niet erg vindt, rook ik hem vanavond op na het eten. Nee, nee, nee, nee, nee rook hem nou op, joh. En je, en je lust vanavond je eten niet meer, spaart een hoop geld uit. Meneer Flywheel, er wordt aan de deur gekrapt. Oh, nou, ze waren plaats, meneer Stimpel. Laat maar binnen. Dan kan die mij krabben, waar het jeukt op mijn rug, namelijk. Oh, oh, oh, rustig. Rustig, hè, hè. Ah, goed zo. Nou, vriend, galien. Hè? Nou, nou, baas, kijk eens. Vijf. $100 dollars. Ravelli, Bij deze ben je weer een mijn dienst, Waar is het geld? Nee, ik heb het geld nog niet. Ik heb Foufou -fou gevonden. Maar als wij hem nou naar zijn baasje terugbrengen, dan krijgen wij die $500, dollar. Hè? <middels> <middels> <middels> ja, we <middels> bordels, hè? Ah, <middels> Zie je, baas, hoe is het een spits als je zijn naam noemt. Oh, waarom kijkt die hond zo gemeen naar me? Ja, hoe zou u kijken als ze u Foufou noemde? Ik blijf het een schande vinden. Alweer een hond in dit gebouw. Dat zijn er door alles bij elkaar al dertien! Dertien honden in mijn kantoor? Dat is het ongeluksgetal, Ravelli. Verlaat onmiddellijk dit pandje, man! baas, dat is toch niet eerlijk? Nou, vind ik die hond. We gaan samen de beloning ophalen. Ik weet het nog zo net niet, hoor, Ravelli. Die dame zei in de advertentie dat dat de hondje bruin is. Ah, dat mens kent de eigen hond niet, baas. Iedereen kan toch zien dat het beest zwart is? Oh, oh, oh, oh, oh. Haal, haal die hond op. Hij krijgt bij het hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij Wat is dat voor een stomme hond? Krijg wat de kleurhaak aan het op. Zeg, Ravendi, kent u nou dat spreekwoord niet? Dat blaf van de honden niet mogen bijten. Ik zag het meteen. Die hond is vals. Ach, wel nee. Die hond is niet vals. Die hond heeft alleen maar honger. Uh, uh, Hou dat kalf van me af. Dat is toch geen kalm, meneer? Je ziet toch meteen dat dit een raszuivere Friese staan dat Pikenees is. Rassuiver? Rassuivere? Meneer, dit is een vieze bastard. Vieze bastard? Man, dat is juist heerlijk. Ik doe overal bastard in. In mijn yoghurt, mijn spaghetti. Hier een sap gekookt eitje lekk... oh, oh, oh, oh, oh je eet er heb je niet ergens weer. Oh o. en hij staat nog stijf op de vloer. joh. nou hadden, rustig aan hoor. Eén vloetje meer of minder zal hem echt geen kwaad doen. Oh oh, oh dat ze weer. Oh dat geblap ik wel gek van. Die honden moeten dit pan uit. Al moet ik ze persoonlijk stuk voor stuk wegdragen. Luister kleermaker. Ik, ik, ik doe je voorstel, hè. Je, je mag ze allemaal hebben, inclusief foe-foe, voor 500$. dollar. Ja, en die foe dat wordt uw lievelingshond. Let maar op. Zal hem speciaal voor u nog een paar kuntjes leren ook? Hey, Onze wel, je kunt een hond toch niks leren. Tenzij je zelf meer weet dan die hond natuurlijk. Hè. Nou, moet u eens goed naar mij luisteren, meneer ja, Fagio. Ja, ja, ja, ik weet precies wat u zeggen wil. U bent bang dat deze hond geen stamboom heeft. Nou, toevallig weet ik uit zeer betrouwbare hond. ...dat deze hond uit een heel wat betere familie stamt dan uzelf. Ze is nog sterker. De vader van deze hond heeft de eerste prijs op een kattenshow gewonnen. Eerste prijs op een kattenshow? Trots stond hij op het erenschavotje. Hij had de prijswinnende kat opgevreten. Oh, meneer Flywheel, u schijnt helemaal te vergeten waarom ik Pff, hier ben. Zeker niet, zeker niet. U, u wilt deze hond voor 500 dollar wel, dat is dan bij deze afgesproken. En als u me nou wil verontschuldigen, dan zou ik foe foe graag een uurtje willen lenen, hè? zodat ik hem naar zijn baasje terug kan brengen om de beloning in ontvangst te nemen. Oh, ik sta hier mijn tijd te verdoen. Deze honden zijn binnen een kwartier. Het pand uit of ik waarschuw de huisagenaar. Goeiedag. Oh. Nou baas, veel meer dan die 500 dollar beloning zit er geloof ik niet in. Zullen we Foufou dan maar gelijk even wegbrengen? Dat heeft toch geen zin, meneer Aveli. Oh. In die advertentie stond ook duidelijk dat het een bruine hond was met witte stippen. Ja, Miss dimpel heeft gelijk, hoor hè? Als we te lui zijn... Om, om een paar miesere witte snippies op die hond te kalken, dan, dan verdienen we die beloning ook niet. Vooruit, ga onmiddellijk ergens verf vandaan halen. Hé, hey baas. Ik voel er niks voor om helemaal naar mevrouw Tellewisch huis te lopen. Mijn schoenen doen zozeer. Oh, nou, die, die van mij zitten heerlijk hoor. Alleen mijn voeten doen een beetje pijn. Pak die hond op, joh, dan nemen we die tram die daar net aankomt. Nee, baas, we kunnen beter bij de halt aan de overkant opstappen. Ja, maar die tram rijdt toch de verkeerde kant op? Ja, maar daar zijn nog zitplaatsen vrij. Ja, nu zeuren, Ravelli. We nemen deze tram. Zo, voorzichtig. Hij hey, denk aan het opstapje. Allemaal binnen. Hoi. Hey. Hé hey, heren, geen bijs op te hè, dat ken ik. Kan niet, moet je eens opletten. Hé, hey, foe foe. Eén, twee, drie. Hup, zokee. Zie je dat dit kan? <lacht> <Die> en <voetoeven. lacht> hebben wij hem nog niet eens geholpen. Honderd uh, verboden. Je ziet dat bordje daar toch al hangen. Ik wel, maar deze hond kan nog steeds niet lezen. <lacht> nee, nee, nee, maar jij toch wel? Meneer, dat komt de deur met vleierijen, bereik je niks. Nou, als je het lef hebt helemaal één hand uit te steken naar die hond daar... Maar maar maar wat dan, mannetje? Nou, uh, dan zullen we de hond weer helemaal opnieuw moeten wassen. Hé, hey, hé, hey, hé, hey. hou die hond tegen hem. mag niet naar binnen. Oké, okay, ik pak hem wel even. Helemaal niet, helemaal niet. Jij gaat pas naar binnen als ik eerst voor je plaatskaartje betaald heb. Hé, hey, ik vertrouw jou voor geen stuiver, je... Meneer, ik protesteer. M mijn assistent is een door en door eerlijk mens. Heus, vijf jaar lang heeft hij in het gemeentelijk badhuis gewerkt. En nog nooit heeft hij daar een bad genomen. Het kan allemaal, wat zijn maar... Hè? Nou, hier is je klein geld, hè, alsjeblieft. Kleindenkende man. Ja, ja, ja, ja, ja. En de andere dan? betaalt u daar ook voor? Betalen voor hem. Meneer, al kon ik hem gratis krijgen, dan zou het antwoord nog nee zijn. Vluchtbaas, laten we nou naar binnen gaan, anders gaat die dikke mevrouw op onze plaatsen zitten. Oh ja, eerst betaal jij. Betalen? Nou, mijn baas heeft toch net voor me betaald? Oh ja? Oh ja, nou, er zijn toevallig twaalf mensen in deze tram. En ik heb maar elf kaartjes verkocht. Ja, ra, ra, hoe ken dat? Misschien heb je zelf vergeten te betalen? Maar blijf mijn geld bij neus. Oké, okay, oké, okay. kalm aan. Hier heb jij een kwartje, en nou, laat het verschil maar zitten. Een kwartje? Dus sinds wanneer smijt jij je geld over de balk, Ravelli? Ik zat de baas. Het was een vals pachtje. Dan nog is het overdreven, Ravelli. Je had het toch net als ik een vals dubbeltje kunnen geven? Ja. Hier, Poepoe. Zit, 500 dollar. Waar uh, moesten we nou op weer uitstappen, Ravelli? Oké, okay, ik ben het liefje vergeten. Uh, in de... Ik ben een beetje misselijkstraat. Ben een beetje misselijkstraat? Braakstraat. De eerste volgende halte is Braakstraat. Dat was een was. Kom op, foefo. We gaan eruit. Ja, gauw, hè. En vergeet je schoothondje niet. Het was onze genoegen, hè, conducteur. Hé, hey, als u hier nou half uur kan blijven staan... dan rijden we straks met plezier weer met u terug. Ach, vent, stort in elkaar. Hier is het, hè, dit hoekhuis. 87 Braakstraat. Ja, jij herkent je huisje natuurlijk, hè? Koekoetje. Nou, maar wel, ik bel maar aan. Wat kan ik van de heren doen? U bent mevrouw Dellaway. Jazeker. Nou, laat die 500 flappen dan maar even komen, mevrouwtje. 500 flappen? Dollar, beloning. U staat op het punt uw kleine foefoetje terug te krijgen. Oh, maar waar heeft u het over? Die hond is helemaal niet mijn foefoetje. Mijn foefoetje was vanmorgen al terecht. Ah, daar heb je hem net. Kom maar hier, hoor, schattebouwt, niet te ver van de mama vandaan. Ja, maar, maar ziet de mama dat niet dat ze helemaal bedrogen is, mevrouwtje? He? Dit mormel is een indringer, een fraudeur. Een wolf in schaapskleding. Oh ja? Ja. En kijk dan eens naar die hond van u. Dat beest zit helemaal onder de verf. Uw gezicht zit ook helemaal onder de verf. <lacht> maar dan ziet er van de helft nog niet zo goed uit als die hond. Nou, eh, niet overdrijven, Ravelli. Mevrouw ziet er niet zo goed uit als onze hond. Maar op zich mag ze de best wezen. Voor een vrouw. Nou word ik toch aan mijn eigen huisdeur nog beledigd ook. Mevrouw, als u nou het solide advies van een advocaat wilt... Wat in uw geval maar 50 dollar extra kost. Wees dan verstandig, stop nou met argumenteren, hè. Betaal ons gewoon die 500 dollar. Oh, oh die enge hond. Oh, alsjeblieft, haal die griezel bij me vandaan. Oh, oh, oh jee. Hij heeft weten. Ik heb het zeker. Hij heeft de tand in me gezet. Je mag toch niet in je bazinetje happen. Happen doen we in de kroeg. Ja, sta mij toe mevrouw de schade even op te nemen, hè. Nou, nood valt gelukkig erg mee allemaal, hè? Niets dat uh, niet met een klein kusje zou kunnen genezen, hè? Oh, een kusje, hè? <laughs> Maar Maakt me lieve meneer Nou ken nauwelijks. Ah, mevrouwtje, wat doet dat er nou allemaal toe? <laughs> we leven toch maar eens, nietwaar? <laughs> Kom, foe heeft de dames een kus? Oh, oh, u, u, u, u ellendeling. Ik, ik, ik wil u nooit meer zien. Ik heb hier schoon genoeg van. Hier en nou is voetvoetje ook nog helemaal van Oh, oh, mijn oepsie doepsie. Voetvoetje, ja, kom maar gauw bij de mama hoor. Wat is dat nou weer voor een taalbaas? Oh, let maar eens op, Revelli, hè? En nou gaat oepsie doepsie de mamaatje toch niet haar leertje peertje meneertje. ze flotsie potsie vijfhonderd holle bolle dollaartjes door zijn grote maar. o, oh, zo'n schuine Nina neusje boven. Is het wel? He? Oepsie poepsie mamaatje. Oh baas. Wat spreekt u? Toch een hoop talen. Ja. Jammer dat u nooit buttalen hebt geleerd. Gaat u onmiddellijk van mijn stoep af? U krijgt van mij geen stuiver. Ja, maar toch, geen wel die, cent. toch wel die schamele 500 dollar? Geen duits. En de kosten dan die wij gemaakt hebben? Die de smeer... verf? Ja, die smeert u maar in uw haar. Oh. Ik wil niets met u, nog met die vlooie baal daar te maken hebben. Bah, ik groet u. Nou, zo'n mooie foe, -foe zegt die jij gevonden, vrouw Belli. Je hebt het weer helemaal voor mekaar, hoor. Ik zei je dit vertellen, hè. Als deze hond een stinkdier was, dan zou het verschil tussen hem en jou niet eens zien. Laat staan ruiken. Maar toch wel eens ik mijn hoed op zou houden. Ha, Kijntje, baas, maak je geen zorgen. Ravelli is in topvorm vandaag. Ja. Ziet u het huis hiernaast, waar de buren van mevrouw Dellewee wonen, zo gezegd. Ja, ja, tuurlijk. Die mensen hebben een beloning van maar liefst 700 dollar uitgeloofd voor wie een hond terugbrengt. En ik denk dat dit hun hond is. Uh, waarom denk je dat? Waarom zou dit creatuur toevallig van die mensen zijn? Niks toevallig, baas. Ik heb hem hier vanmorgen zelf gestolen. <lacht>